Vier uur, Herman Vriend, met het NOS-journaal. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer zal niet dwars liggen... als de bevolking van Curaçao onafhankelijkheid wil. Dat blijkt uit reacties op de uitslag van de verkiezingen op het eiland. De Pueblo Soberano van Helmin Wiels werd de grootste partij. Wiels wil uit het Koninkrijk stappen. Nederlandse Kamerleden vinden het prima... als Wiels een referendum uitschrijft over onafhankelijkheid. Als de bevolking dan ja zegt... dan zal het Nederlands parlement Curaçao geen strobreed in de weg leggen.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 Drie mensen zijn eraan overleden. Premier Mikati van Libanon heeft het ontslag van zijn regering aangeboden... maar de president wil dat hij nog een zekere periode aanblijft. De Libanese oppositie had het aftreden van de regering geëist... na de bomaanslag van gisteren in de hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen acht mensen om het leven... onder wie een hoge inlichtingenofficier. Hij deed onderzoek naar de moord op premier Hariri in 2005. Hij concludeerde dat Syrië en Hezbollah achter de aanslag zaten... Premier Mikati zegt dat de aanslag van gisteren verband houdt... met de burgeroorlog in buurland Syrië. Het weer. Vanavond en vannacht kan er aan de kust wat neerslag vallen. In het binnenland blijft het droog, maar is er wel kans op nevel of mist. Morgen in de kustprovincies bewolkt waaruit wat regen kan vallen. In het binnenland in de loop van de dag steeds meer zon. Middagtemperatuur 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Opium, het cultuurmagazin van de AVO. Hans Smit. Nog steeds uh, zitten wij in uh, Carré. Nog een half uurtje gaan we door. Straks uh, de 80 seconden. Een uh, violist uh, met een uh, aanbeveling door uh, Emmy Verhey. Anne Soldaat gaat nog een keer spelen. Wildlife, mooi nummer. Uh, straks praat ik met Abdelkade Benadi over de film De Marathon. Terwijl morgen hier in Amsterdam de marathon van start gaat. Uh, gaat dit? Die film gaat over de Rotterdamse Marathon. En uh, eerst gaan we even de motoren starten. Tijsie bedankt! Tijsie bedankt! Tijsie, dank bedankt! bedankt! Dat zijn niet de motoren, volgens mij. bedankt! Ze zijn minder enthousiast dan ik, maar je weet wat ik bedoel. Ja. Dat is uh, niet wat ik bedoelde. Uh, dat was een fragment van gisteravond, Ali B, Bij de uh, uitreiking van de televisier. Uh, een ring, die ring die won hij die niet... Uh, ik hoop dat we nu uh, uh, dat we gaan bellen met uh, Ali B. En dat we nog even ook de tune uh, horen van, het, van die rubriek, de bus. Maar ik geloof dat we dat niet mee gaan meemaken vandaag. In ieder geval, uh, Ali B. Uh, Ali, goedemiddag. Goedemiddag. Hey, even over gisteravond, dat stukje wat we, wat we net lieten horen. Uh, dat moet je even toelichten voor de mensen die het niet gezien hebben. Waar ging het over? Waar het over ging is. Uh, ik won uh, de tele te uh, Zilveren Televisiester. Yeah. Voor uh, Beste Man. Uh, presentator van. Uh, uh, 2012. Ja. Yeah. En. Uh, ja, ik moest. Ik moest. Uh, ik, moest uh, ik moest iets schrijven Namelijk dat, uh, dat. Als ik zelf had mogen stemmen. had ik op Matthijs van Nieuwkerk gestemd. Ja. Yeah. Maar hij is ook volgens mij negen keer genomineerd of zo. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Yeah. Uh, ik vind hem veel verder dan ik ben. En. Uh, daar kan ik alleen die prijs uh, mee naar huis nemen als, uh, als we hem even in het zonnetje zetten. Dat, dat, dat in ieder geval de, de erkenning naar hem toe gaat. En, uh... mm -hmm. Dan neem ik de prijs mee. Want de mensen die, die op mij hebben gestemd. die, die, die, die vonden mij uh, natuurlijk gewoon die, de beste van 2012. Maar ja, je, won, je won, ik won het van. had uh, een andere mening. En dan was dat Matthijs van Nieuwer, ik. Dat Ja, Matthijs. Een... En Jeroen van Koningsburg... die liet uh, je achter je. Je werd gekozen, dus tot. Ja, TV-man van, van het jaar. Zo mag je het zeggen. Je, je won niet de televisiering. Uh, ja, dat vind je natuurlijk jammer. Maar is, is, het een goede, uh, is het een mooie goedmaker? Het feit dat je dan toch wordt gekozen tot. Uh, uh, Televisie man van het jaar? Ja, ja. Want, want dit, dit, kijk, we wilden een prijs hebben... waar we... Waar, waar we, we iets mee konden vieren, namelijk... Uh, verbroedering. Dat is eigenlijk misschien een veel mooiere ring. De verbroedering, die moeten ze maar eens bedenken. Ja, dat is een goeie. Ja. Maar uh, dat is wat we wilden. En uh, dat hebben we. Of het nou een ring is of een ster. Kijk, die ster die had ik nooit gewonnen in mijn eentje. Als ik een ander programma waarschijnlijk had gemaakt... had ik, had ik niet gewonnen. Ja. Ik... Uh, ik heb die prijs gewonnen omdat ik een brug slaat tussen dus, uh, verschillende culturen. Maar ja, daar heb je wel verschillende culturen voor nodig. Ja. Ali... Dus <laughs> Ali zonder B... al die andere mensen, zonder, zonder die oldies, uit uh, het programma, die, uh, en die rappers, uh, had, ik, had ik niet kunnen winnen. Dus dit is onze prijs. Ik, ja. ik deel hem ook gewoon met hen. Ja. Ali B op volle toeren, dat is het programma waar we het dan over hebben. Krijgt dat eigenlijk een vervolg? Gaat het, gaat het komend seizoen ook nog door? Ja, ja absoluut. Er komt een uh, seizoen drie. Mm -hmm. En uh, het is al een acht landen is het uh, verkocht en uh, het is heel grappig om het in, uh, in België te zien... en in, volgens mij, Oekraïne. <laughs> je mag je helemaal rot. <laughs> en uh, en we hebben, hebben een derde seizoen met, uh, met, met heel mooie namen... Als, ja? uh, Peter Koelewijn, uh, Goede Doel, uh, Koos Albers, Danny de Munk... en uh, daar weer allemaal rappers bij. En, ja, de, ik heb het net afgerond en ik verheug me op de uitzendingen. Prachtig. Peter Koelewijn met Kom van de Dak af, of...? Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja, ja. Zeg, vanavond, want je bent, behalve dat je televisiester bent, ben je natuurlijk ook gewoon nog theatermaker. Waar ben je momenteel naar onderweg? Uh, ik vertrek zo richting uh, Aalsmeer. Mm -hmm. En uh, daar sta ik met mijn voorstellingen. Uh, Ali B geeft antwoord. En daar hebben we ook een mooie prijs voor gekregen. Nederlands hoop. Ja. Uh, dus het is uh, allemaal uh, het is een, een jaar... Ja, je drijft een beetje boven een soort roze wolk momenteel. Ja, dat is wel. Uh, kijk, je moet je voorstellen, ik ben, ik ben een rapper en als ik als rapper de prijs krijg, dan, uh, dan vind ik dat heel erg mooi en daar ben ik daar ook heel erg blij mee. Maar televisie maken en theater maken was toch iets nieuws voor mij. En dan om meteen dan, uh, ja, binnen te komen met, uh, met dit soort uh, mooie erkenningen, dan, uh, ja. Ja. dan mag je heel dankbaar zijn, vind ik. En, ja. ik. en als ik daar niet dankbaar voor zou zijn, dan. En moet ik gewoon stoppen met alles wat ik doe. Want dan heeft het gewoon helemaal geen zin meer. Ja, volgens mij ga jij voorlopig nog wel even door. Ja. ja. Heb, je, heb je een voorbeeld van, van, van, een, van iets wat je vanavond in het theater doet? Een rapgedicht? Of is dat lastig? Nee, jawel, jawel. Ik, ik, ik heb wel wat. Uh, uh, ik weet niet hoe lang dat... ik heb. Mag ik gewoon iets doen? Ja, maar... Ik heb wel iets. Ik, uh, en, dat, en dat gaat over... Ik moet uitkijken wat ik doe, want sommige dingen mag ik nog niet laten horen. Maar dit zou ik wel kunnen doen. Ja, Luister niemand, doe maar. Het gaat, over, het gaat over de periode dat ik uh, de omslagpunt... dat ik stopte met feesten en dat ik dat ik keihard ging werken... voor datgene wat, uh, wat we nu aan het bereiken zijn. Okay. Uh, ik ga stappen. Ik onderneem geen stappen. Om mijn dromen te verwezenlijken. Nee, dat uh, komt pas... Later, want mijn kompas wijst mij in de richting van die bombastische. Plekken waar de don mag kiezen. Tussen senoritas, anitas, kan ik jullie doorslessen. Seven up met de vleugje van die bosbessen. Up, dan zeg me, maar, zijn jullie down. Ga je met de boy naar bed? Dan ben ik je bad boy in town. Allemaal boys make noise, geen voices down. En ze zeggen, die Ali is een gangmaker. Dus ga je gang maken. Weer een feest van meneer B kan een dode boel veranderen in een happening. Geen van die mensen wil. Dat ik die appartement ben en dus blijf in mijn appartement en met mezelf in. Discussie ga. Ik leef in een illusie maar. De waarheid komt nu binnen met een missie. Haalt mij uit de kruip en geeft me perspectief. Alsof ik een sms tek zie. Net verzonderd door de toekomst. Succes rest nu nog behaald te worden. Mijn ambitieuze ik, herhaal de woorden. Werk, werk, blijf scherp. En niet alleen omdat je veel meer betaald wil worden. Ik heb gemerkt dat ik vaker vroeg naar mijn nest wil. Ik doe het voor mijn eigen best wil. Best wil ik. Eén keer in de zoveel tijd spelen tussen mooie meids. Maar niet op donderdag en vrijdag en dan het weekend. En nog lag, mij maar uit. Noem me afgezaagd, geestdodend. Boekenlezende, droog, kloot, je leeft nooit en Vroeger was je anders. Waarom ben je afgeweken van hoe je was? Je leeft niet meer straf, je leeft niet meer met de dag. Vergeef me, ik moet je onderbreken. Kijk, dat ik meer ja. rust wil, is niet zonder reden. Rappers <laughs> hebben normen. Pipplekken bestormen. Chicks lekker gevormd. De bips smekken. Ze horen die shit vanuit de PS praten over veel cash. Ondertussen scheert tot de bodem. Dus je leent geld zodat je sterken geloven. Die je pretendeert te zijn. Ik vind het allemaal best. <laughs> maar ik heb zelf meer behoefte aan een kalmere plek. Het ja. is niet alleen maar om te pauzeren. Ik maak mijn mond in alle rust. En dus is die rust dan een simpel. De reden dat ik graag wikkel als ik er moet staan, simpel dingen krijg gedaan. Ik smaak, ik herlaat. Ik wil met regelmaat zitten, laat me gaan. Als ik mijn vader trek, dat ik me daar. Er komt er later nog meer. <laughs> vanavond meer dit zou, dit zou vanavond voorbij kunnen komen Zo. maar het zou ook niet voorbij kunnen komen nou, dan, heb het mooi nu al, het dan hebben we het mooi nu al gehoord Crown Theater in Aalsmeer vanavond Alibé. ontzettend veel nee. plezier daar ja, doei, doei. <laughs> ja dan uh, de Marathon de Nederlandse film die deze week in première ging volgens de ene recent is het uh, de beste Nederlandse komedie in jaren Volgens de ander is het een overkill aan volkse humor. Het verhaal is simpel. Vier zeer onfitte Rotterdammers die gaan de marathon lopen in hun stad... om geld op te halen voor zichzelf eigenlijk. Voor hun noodleidende garage. Abdelkade Manali, uh, ja, schrijver en marathonloper. Uh, ga je morgen Amsterdam lopen eigenlijk niet? Uh, dat had ik graag gedaan. In ieder geval een halve marathon. Ja. Ik heb me vorig jaar gelopen in 2.43. Nou, hartstikke tevreden mee. Ja. Uh, waar het niet dat ik, uh, ik ik heb een kleine blessure aan mijn knie. Uh, nee, het heeft geen zin. Rotterdam ook ooit gelopen? Die. Uh, meerdere malen, mm -hmm. drie keer. Ja. Dus dat was mijn tweede marathon. En, uh, ja, fantastisch. Het is de mooiste marathon van Nederland. Ja? Absoluut. Ja, ja. Ja. Ja. En, en uh, het beeld wat er geschetst wordt van uh, Rotterdam en van die marathon... Ja. Is, is, is dat een beeld een beetje adequaat? Klopt het? Ja. Het, het, het, het grappige is, je zegt net het zijn vier volkse types die je garage houden. Rotterdam-Zuid, uh, in ieder geval. Dat, dat zag ik erin. Uh, het leuke van de, de marathon van Rotterdam is dat, het, dat die marathon zelf ook heel volks is... Uh, uh, als je zuid opgaat, dan word je uh, vanaf uh, het moment dat je daar loopt uh, langs de kant uh, aangemoedigd door van alles en nog wat om zo te zeggen. Iedereen uh, uh, uh, staat langs de kant, uh, uh, moedigt je aan en uh, ja, dat geeft natuurlijk uh, vleugels. Um... We, toen, we, toen we jou belden van wil jij naar die film toe... dan was het ook meteen van ja, dat wil ik heel graag. Ja, Wa -waar, ja, waarom? Nou ja, wat was de verwachting? Had je een ik had, verwachting? Ik had een, een voorfilmpje gezien en uh, nou, dat wekte verwachtingen. Er zaten een paar goede Rotterdamse grappen in. Ik vond die types ook wel grappig. Uh, maar ik, ik hou heel erg van het spel van Martin van Waardenberg... Die, uh, die Leo speelt. Het bekend van Waardenberg en de Jong. Uh, en en, die, en wat, wat ik altijd leuk vond... is dat ze ontzettend goed Rotterdamse types konden spelen... En het idee dat vier garagehouders met bierbuiken en uh, checkrokend uh, het plan opvatten om die marathon te gaan lopen. Dat, uh, ja, dat leek me heel spannend. Is het geloofwaardig? Het leuke van de film is, is dat je op een gegeven moment begrijpt waarom je een marathon zou willen gaan lopen. Om andere redenen dan sportieve redenen. Ik bedoel, kijk... Als je als atleet al bezig bent met trainen, dan, dan wil je een bepaalde tijd lopen of je mm. hebt een bepaalde fascinatie. Maar in dit geval zijn het vier garagehouders uh, waarvan je het totaal niet verwacht. Die dan uh, op een gegeven moment gaan trainen onder leiding van uh, Youssef, de, de, de kameel, gespeeld door Mimo en Oaiza, om, om die garage te redden. En uh, het, het, bedrijf, het bedrijf van Gerard, gespeeld door Stefan de Wallen. Ja, en dat leidt tot ontzettend leuke situaties. Ja, alleen al om te proberen een, een sponsor binnen te krijgen... die ja. zo gek is om geld te steken. dat heel is grappig. heel grappig. Daar ja. hebben we een fragment van dat ze bij, uh, bij Herman de Blijker uh, zitten. Kijk, eigenlijk is het één lange, lopende reclame voor jouw zaak. <laughs> En jij verzint zelf je eigen slogan. Uh, iets in de trant van: uh, bij de Blijker zijn de maaltijden rijker. Of uh, bij Herman is het altijd feest in de braadpan. Weet ik veel. Dat mag jij gewoon helemaal zelf verzinnen. Waar het om gaat is dat wij ons straks helemaal uit de naad rennen. En jij stikt van de klant. Dus niet meer aan te slepen. Voor bak een beet. Vijfduizend euro'tjes de neus. Ben jij de spekkoper, Herman. Wat zeg je ervan? Ja, wat zeg je ervan? Hij ja. heeft er niet zoveel. Uh, hij voelt er niet zoveel voor. Nou ja, hij, uh, hij gooit ze de zaak uit. Want hij uh, <laughs> voelt zich natuurlijk wel beledigd door die gekke garagehouders. Die ja. even denken. Voor, voor, vijf, uh, ruggetje, voor vijf milde neuzen. Nou, ze krijgen bij een Chinees restaurant krijgen ze een, ka een kalender mee. Heel grappig. En uiteindelijk komen ze terecht bij de oom van, uh, van de kameel, van Jozef. Dat is een uh, Egyptenaar die een uh, die een luxe showroom heeft een auto, uh, luxe auto showroom en uh, die dan een deal met ze afspreekt en uh, namelijk in ruil voor uh, dus als ze die marathon uh, alle vier uitlopen dan uh, dan, uh, dan krijgen ze geld en als het niet als het niet gebeurt dan, uh, dan dan dan valt de garage toe aan uh, aan deze aan deze man ja dus de, de druk is echt heel de druk erg is groot. enorm ja, ja. en uh, nou ja die deze simpele premissen uh, ja, zorgt ervoor dat, dat, dat halverwege, uh, als het trainen ook echt, echt begint, dat je ook als kijker ook echt de noodzaak voelt van dat trainen. De noodzaak voelt van, uh, van dat grenzen verleggen. En, ja. en het aardige is, is dat, dat het niet alleen maar een collectieve prestatie is, maar dat ook ze allemaal individueel hun eigen grenzen verleggen. Worden die karakters ook, die, die verschillende, worden die ook goed neergezet. Ja. Ja? Ja. Ja, ik, vooral Frank Lammers uh, ja. doet het fantastisch. Die komt uit een streng religieus protestants milieu op zondag natuurlijk wordt uh, gebeden in de kerk. Zeker geen marathon gelopen. Zeker geen marathon gelopen. En uh, op die dag, nou ja, je moet het maar gaan zien. Maar wat mij opviel, ik heb de voorstelling gisteren gezien... hier in Amsterdam, dat uh, om mij heen... Er werd, er werd wel gelachen om die Rotterdamse dialogen... Maar, maar goed, we zijn in Amsterdam. Maar bij Frank Lammers was er ontzettend veel herkenbaarheid. Ja, ja. ja ik hoorde om Hoe? mij heen de hele tijd als het ging over dat, dat hele christelijke... Hu huishoudelijke, dat bidden, de die die er heerst... Dat, uh, Opscheppen van de bal gehakt. Uh, er werd om gelachen. Er was veel herkenbaarheid. En uh, dat doet Frank. Uh... Oh, Kees. Kees. Is het karakter wat hij ja. speelt. Ja. Heel leuk. Ja, ja. Je, je, of je, je hebt hem om elf ja. is morgens gezien. zaten er toch mensen. Ja, een, ja zeker. In ja, dit is een voorstelling die. Uh, ja, er waren er waren families en uh, en ook uh, en ook volgens mij ook mannen met met met met de dromen om ooit die marathon te gaan lopen en dan een soort van de van artistieke doping halen op deze ja, manier. Ja, wel goed goed moment om die film uit te brengen. Nu net met de ja. Amsterdamse marathon uh, in, ja. in aan uh, Nou, wat, wat ik wel knap vond was dat dat en dat heeft uh, dat heeft uh, uh, Diederik Kopal knap gedaan. De ja. Is dat die dat, dat je niet geen sportief ingesteld iemand hoeft te zijn om toch de emotie van al die mensen die in Rotterdam aan de start gaan staan. Uh, dat aftellen, die Litouwers die, die, die, die, die, die met dat verschrikkelijke nummer. Wat hij dan, uh, wat dan uh, zingt. Om dat toch aan te voelen. Dat heeft hij knap opgebouwd. En uh, dat komt ook omdat, omdat, omdat er veel aandacht aan is besteed aan muziek. Mm -hmm. Er zit veel en goede muziek in de in de force, in, in de film ja. die, uh, die die de dramatische lijnen dragen ja de muziek waar, waar de tekst ook veel inderdaad met met de actie te maken heeft de, de, de take take the long way uh, home van ja. Uh, supertramp ja op een gegeven moment wordt uh, volgens mij dit het my way instrumentaal ingezet met, met, met alle violen. ja, en, uh, ja. Heel, maar nou, dat... toen zat ik wel echt met uh, toch moest ik wel een traantje wegpinken ja, en, en is... mijn vrouw ook want die, die houdt niet van sport maar dat, dat is ik had hetzelfde het is ja. heel knap dat het gaat van, van uh, ontzettend lachen ja. uh, maar op het volgende moment zit je inderdaad met ja, een Ja, het is je echt te, te snikken, en dan ja. ineens weer ze weer toch door die ja, de, de jongen die die ruurbolse blanke pitjongens toch ook weer ontlading. En nou, zo gaat het maar door. Niet, niet te zwart-wit. Het is echt wel de karakters worden geloofwaardig neergezet. Dat zei je al. Ja, nou, je bijvoorbeeld die Stefan de Wallen, die ik echt als Gerard, hè, de garagehouder. Hij heeft een enorme pens. Even, even visueel dan. Maar die, aan het begin van de, voor, van de film heeft hij een enorme pens. Dus die, pen, die buik van hem is zelf bijna een karakter op zich. Ja. En je ziet dat die pen steeds kleiner wordt. En verdwijnt. Dat is knap gedaan op zich. Ja. Dat je, ja. hij, nou, gaat, hij gaat er overigens ook steeds slechter uitzien. Want ja. hij, is, hij is ernstig. Ja, hij dus. is ernstig. En hij, uh, hij, hij redt het niet. Hij redt het ook weer wel. Maar het is heel makkelijk om in zo'n film door te schieten... In, het, in, in een soort van sentimentaliteit of, of opgelegde symboliek... En, en dat, dat, daar scheert deze film er net langs. En mm -hmm. Dat vind ik wel knap. Je zei, het is niet een film uh, die, die zich heel erg toespitst... op dat trainen van die marathon. Dat is een beetje bijzaak ja. bijna. Ja. Is die hele marathon eigenlijk bijzaak? Of uh, speelt nee, het toch nee, nee, een nee, van die de marathon. Rol als... het, het, het, het, ja, dat had ik niet gedacht. Maar op, op, op het moment dat ze die marathon lopen... dat, dat het startschot klinkt en ze de, de Erasmusbrug overgaan... En, uh, ja, en je ziet aan de bordje met 15 kilometer, 20 kilometer... je ziet de mensen voorbij strompelen... Ik heb gelukkig wat sneller gelopen dan vier uur. dus dat, dat, Die pijn is mij bespaard gebleven. Mm -hmm. Maar dan, uh, dan voel je wel dat die marathon veel meer is dan alleen maar 42 kilometer. Zoals, uh, en, en, en dat onderschrijft Jozef uh, in de film heel sterk. En ik heb het zelf ook opgeschreven in de marathonloper. Mijn boek over de marathonloper. Ja, ja. In de marathon kom je erachter wie je bent. En alle, alle vierde mannen komen erachter wie ze zijn. Ja, dus je wordt eigenlijk geciteerd bijna in de film. Zo nou, ik, je vond het, ik dacht wel even... Moet ik misschien <laughs> toch iemand inschakelen? Om dit, nou goed, maar nee. Maar het is, het is, dat zal iedereen die de marathon wil gaan lopen... die ervan droomt om te lopen ah. eh, voelen. Je, je hebt het gevoel dat er in die marathon... iets op je ligt te wachten. Maar wat gebeurt er dan? Want, wat, uh, you, uh, you, uh, die, die, die karakter, die kameel zou ik maar zeggen... Ja. die zegt ook van... Uh, je loopt tot 30 kilometer en die andere 42... die loop je op karakter. Ja. Maar wat is het dan wat je ontdekt als je die 42 nou, je, je uh, kilometer volmaakt? Je komt je komt er echt achter of je op, op wat voor mentaliteit je hebt... om die laatste tien kilometers uh, uh, vol te maken, om hem uit te lopen. Je komt erachter, ben je iemand die, die, ontzet, die op een heel lang rustig tempo loopt? Ben je iemand die heel wat de kat uit de boom kijkt? Ben je iemand die het moet hebben van zijn eindschot? En ik denk dat, dat je daar ook wel uh, uh, dingen aan kan ophangen... over je eigen karakter in, in, in, in, gewoon in het, in het dagelijkse leven dat je hebt. Ja. Wat heb jij je over jezelf ontdekt? Ik ben een echte tank. Een ik tank. ben een, een, een olietanker. Dus uh, ik kom heel langzaam op gang. En, uh, en ik moet het echt hebben van mijn laatste 10 kilometer. En dan pas, uh, uh, ja, dan, dan, dan, dan pas ga ik echt lopen. Okay. Ga je we morgen wel kijken? Ik, nou, Sterker nog, de marathon komt door mijn straat. Ja, ja. Oeh, Dat dus, zal een pijn doen. 10 kilometer punt uh, zal ik even uh, gaan kijken en aanmoedigen. Ja. Goed, dankjewel Abdelkader. De, de marathon, de film, draait nu in de bioscopen. Anne Soldaat zit er nog met zijn gitaar. Uh, en hij speelt Wild Life. True love takes a call. My mind says, Oh, it's everywhere I go. Wild life. You taste love and it's gone. Tasteful and strong. It's everywhere I go. Wild life. True love takes a call. My mind says, oh, it's everywhere I go I'm where I used to be, much older than before There's a lot of gambling to save me when I fall Oh, deal me no sorrow and no silence It's the way the sunbeam takes that part of mine. True love takes a call. My mind says, Oh, it's everywhere I go. Wow, you taste love and it's gone, tasteful and strong. believe in heart over mind in matters of concern when you make the first move oh you slip before you learn oh give me no sorrow and no sign of life it's the way the sunbeam passes by heart. Wildlife. Anne Soldaat twittert iemand even gestopt met holle en ademloos geluisterd naar Anne Soldaat. Hashtag opiumafro en uh, hashtag radio1. Dankjewel, Annemieke Lange. Ja, dan de 80 seconden. In de 80 seconden geven wij elke week uh, iemand 1 minuut en 20 seconden de tijd om geheel en al uh, zijn of haar ding te doen. Als we dat zo mogen zeggen, dat mogen we. En uh, vandaag een violiste waarvan we ons afvragen uh, wanneer ze tijd vindt om adem te halen. Ze won prijs op het Haydn Muziekfestival, de Jordans Viooldagen, het Prinses Christina Concours. En dat is nog maar een greep uit haar prijzenkast. Topvioliste Emmy Verhey beveelt. Haar aan. Ik heb Floor ontmoet tijdens het Peter, Peter de Grote Festival. Zij was uh, daar leerling aan, uh, bij, bij, die, bij de masterclasses. En ze speelde het research trouwsonaat het eerste deel. En dat is een lastig werk, dat is muzikaal lastig. En daar moet je echt wel wat voor in huis hebben. Dus uh, nou, ik zat zo'n beetje achterover en ze speelde het eerste deel. En ik was werkelijk bijzonder verrast en dat ben ik niet zo gauw. Dus ik was echt aangenaam uh, verrast vanwege haar... Uh, uh, um, gevoel voor klank en haar musicaliteit En uiteraard haar vioolspel. Ze speelt gewoon heel goed viool. En ze heeft ook gevoel voor klank in die zin dat ze uh, klank kan kleuren. Ze, ze, het is niet eenzoor, een, eenzijdig geluid. Ze kan heel veel kleuren uh, tevoorschijn brengen. Ik vind dat ze een heel bijzondere violiste. En ik hoop dat ik nog heel vaak uh, van haar mag horen en uh, haar mag horen. De 80 seconden van Floor LeCoultreux. Floor, je koelt met een uh, fragment uit Fonk uh, Lux, Orfeo et Oridice. En ze neemt haar viool. Die, die, die, die geeft ze niet zomaar af natuurlijk. Die, uh, die houdt ze bij zich terwijl ze aan tafel gaat zitten. Floor, uh, prachtig. Uh, wil je nog reageren op wat Amy Verheij over je zei? Nou, ik, ik had het nog helemaal niet gehoord. En ik ben... Ik vond het echt heel erg lief. Ik was echt wel een beetje doorontroerd hoe ze dat heeft geformuleerd. En uh, ik vond het ook heel bijzonder dat ik voor haar mocht spelen. Dat wil ik er ook heel erg bij zeggen. Ja, want ja. Dat, dat, dat is natuurlijk van spelen voor grootheden natuurlijk heel erg lastig. Dan, heb je dan zweet in je handen staan? Of hoe werkt dat? Ja, het is, altijd, het is altijd wel spannend om voor iemand te spelen... Maar het is ook wel een plezier om je muziek met iemand te kunnen delen. Hmm. En ja, met zo iemand, die heeft zoveel meegemaakt ja. en zo'n ja. zo rijpe muzikant. En dat, ik, ja. ik heb nog een weg te gaan, moet ik eerlijk zeggen. Ja, waar voert die weg toe? Binnenkort ga je naar China, las ik. Ja, ik euh, dat is inderdaad heel leuk. Het is een orkest die heeft me gevraagd om mee te gaan op tournee naar China. Um, maar dat, dat zijn, zijn uitzonderingen, zulke grote reizen. En eigenlijk, mijn doel is om mijn muziek over te brengen aan, aan, aan mensen. Eigenlijk maakt het me helemaal niet uit waar, wanneer en hoe. Als het maar kan. Dus mochten er mensen nu thuis zitten te luisteren... aarzel niet contact met me op te nemen... want heeft u toevallig een mooie woonkamer met een piano? Ik kom graag ik gewoon... Speel. Uh, Heel goed. Ja, absoluut. <laughs> goed zo. Ja. Nou, we houden het in de gaten. Dankjewel, Floor. Floor de op, op op viool was dat. Vanavond in Opium-televisie een special rond de actrice Kitty Coubois. Cornel op Maas, uh, vertel. Nou, vanavond een special over Kitty Coubois. Een van onze allergrootste actrices, 75 jaar al en nog steeds uh, volop acterend. Uh, gesprek met onder andere Tom Hofman, die nu met haar te zien is in de serie Dr. Tienes. Met wie ze vroeger ruzie had. En Frans Wijs, de regisseur die altijd een diepe liefde voor haar heeft gekoesterd. Maar er komen ook anderen aan het woord. Onder andere haar broer. En dan gaat het lang over de impact van de dood van hun beide vader. En natuurlijk over alle kwalificaties die Kitty Coubois zou kunnen toedichten. Het is een kamikaze-actrice, zegt iemand. En Hans Kesting heeft weer een hele andere theorie. Nou, Joop Admira heeft wel eens over haar gezegd... dat ze misschien niet altijd weet wat ze zegt. Maar toch geloof je het. Maar er zit wel iets in. Dat ze door dat instinct wat ze heeft... en die stem en die présence... en die, die bepaalde manier om de woorden uh, uh, uh, een, een jengel mee te geven... hoeft ze niet eens echt te snappen wat er staat. Om... En toch geloof je wat ze zegt. Zo zei je ook dat, en ik vond dat eigenlijk wel, daar wel een kern van waarheid is. Ja, dat was acteur Hans Kesting over Kitty Koepbaar. Vanavond in Alpje op je televisie even over half elf op Nederland 2. Uh, straks na half vijf hier op Radio 1, uh, Dionne de Graaf met het Sportforum. Wat ga je doen? Ja, Hans, uh, wij gaan praten over is even denk, waar zullen wij het vandaag eens over gaan is met hebben? Het is voetbal. Nee, ja, wielrennen. we gaan het uh, anderhalf uur hebben over voetbal. Nee, we, we praten over uh, ja, de wielersport. Hoe moet het verder met de wielersport? Wat is er allemaal uh, deze week weer gebeurd? Dat doen we met uh, Tom Boot, met Richard Pluggen. Uh, manager communicatie van de ploeg. Ivan Spekenbrink van uh, Argos, Shimano. En Mark Miseris van de Volkskant. Oké, okay, dat na half vijf hier op Radio 1 om vijf uur kunststuur op Nederland 2. Ik wens u een heel fijn weekend. Opium is er volgende week zaterdag weer tussen half drie en half vijf op Radio 1. Tot dan, fijn weekend. Opium. Avro. Radio 1. Het NOS-journaal. Nee. Nederland is volgens twee advocaten nalatig bij het toezicht op problemen met borstimplantaten. In het tv-programma Nieuwsuur zeggen de advocaten Singh en Vollebrecht vanavond dat er bij de inspectie voor de gezondheidszorg geen centraal registratiesysteem wordt bijgehouden. Dat de inspectie geen goed overzicht heeft, brengt vrouwen, onnodig in gevaar, zegt een van de advocaten. Volgens Europese regels moeten incidenten met borstimplantaten en andere medische hulpmiddelen centraal worden geregistreerd en beoordeeld. Onder de pelgrims in het Franse bedevaartswoord Lourdes zijn geëvacueerd omdat het plaatsje deels onder water is gelopen na zware regenval. Veel hotels in Lourdes moesten worden ontruimd omdat lobby's en souterrains blank stonden en het heiligdom van Onze Lieve Vrouw is ondergelopen. Lourdes trekt jaarlijks zo'n 6 miljoen bezoekers. Of de slachtoffers van de besmette zalm van Foppen een vergoeding krijgen is onduidelijk. Letselschade-expert Iben Drost zegt dat er een akkoord is gesloten met de verzekeraar van het visbedrijf. Maar Foppen spreekt dat met klem tegen. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer. Makkelijk, Roef bewolking vandaag de overhand in het westen van het land wat lichte regen of motregen ook nu nog in het oosten is het allemaal lichter in de lucht en is het droog daar wordt het uh, lokaal nog 19 graden in het westen is de graad of 15 en vannacht verandert er in het weerbeeld niet of nauwelijks iets in het westen neemt de kans op neerslag zelfs weer iets toe en de temperatuur daalt uiteindelijk tot een graad of 11 morgenochtend trekt de neerslag dan langzaam naar het noordoosten weg beperkt zich overigens tot west en noord nederland in het zuidoosten blijft het gewoon droog daar schijnt de zon al vrij snel en geleidelijk weet de zon ter te winnen, zodat hij ook in het midden van het land kan gaan schijnen. In zonnige gebieden is het lekker warm, 20 graden kan het zelfs worden in Limburg. In het noordwesten is het 15 graden, de wind waait uit het noordoosten en is matig kracht 3. Dan de dagen daarna, na het week -einde, blijft het een poos lang droog, zonnige periode, een oostenwind. En die zorgt ervoor dat de temperatuur trapsgewijs omlaag gaat. Donderdag wordt het nog maar 12 graden. Langs de lijn met Dionne de Graaf. Dag dames en heren, goedemiddag. Dit is Langs de Lijn op zaterdagmiddag. En is even denken waar wij het vanmiddag nou over gaan hebben in het Sportforum. Inderdaad, over wielrennen, uh, dat kan eigenlijk ook niet anders. Maar eerst even naar Rotterdam, naar het Nederlands kampioenschap judo. Matthijs Weststraat is daarbij. De dag van de lichtgewichten, Matthijs. Ja, dat klopt. En, uh, het is een uh, karig bezet toernooi. Het is een beetje traditie. Uh, Olympisch, Olympisch jaar betekent namelijk over het algemeen een, uh, een matig bezet NK. En dat is ook dit jaar het geval. De grote namen, ik noem Edith Bos, Annika van Hemden, Carola Uilhoed. Ze zijn hier wel, maar ze kijken vanaf de tribune toe hoe hier vandaag de nationale titels worden verdeeld tussen, nou ja, laten we maar zeggen, de best of the rest. Maar goed, zo'n toernooi geeft natuurlijk wel de gelegenheid om eens een blik te werpen op de toekomst van het Nederlandse judo. Er zitten nogal wat toppers in de spreekwoordelijke herfst van hun carrière. Ja, en dan is het natuurlijk interessant om eens te kijken of de opvolging klaar staat. De beide bondscoaches van Une en Arends, nou, die gunnen hun ogen hier uh, flink de kost vandaag. Eén topper is er overigens wel in de klasse tot 57 kilogram. Staat Jules Fransen later vanmiddag, eigenlijk wel een beetje zoals verwacht, in de finale. Fransen is tot nu toe de onbetwiste nummer 1 in haar klasse, maar... Het wordt straks interessant, want in die finale staat Fransen tegenover de nog maar 20-jarige Sanne Verhagen. En die Verhagen kan nog wel eens voor een verrassing gaan zorgen hier. Want vorige maand won, won ze al verrassend zilver op de World Cup van Rome. En ook hier staat ze overtuigend te judoen. Sterker nog, in haar tweede partij schakelde ze titelverdedigster Shireen Richardson uit. En nu staat ze dus in die finale tegenover Jules Fransen. Het wordt een interessant gevecht. Straks om 5 uur gaan die finales beginnen. Dankjewel, Matthijs. Wij spreken je later. Dan heb ik nog een uh, uitslag in Engeland uh, voor u. Want koploper Chelsea blijft maar winnen. Het versloeg zojuist tot een Hotspur met 4-2. En tafeltennister Britt Eerland heeft brons gewonnen... op de Europese kampioenschappen in Denemarken. Ze miste bij de titelstrijd in Herning nip de finale van het dubbelspel. Samen met de Hongaarse Dora Madaras verloor ze de halve eindstrijd... van het als tweede geplaatste Hongaarse koppel pota en tot Langs de lijn Sportforum, Meningen en analyses over sportactualiteiten. Ja, we gaan het uh, natuurlijk hebben over wat er afgelopen week weer is gebeurd in de wielerwereld. We bespreken uh, de afgelopen week met Tom Boot, onze vaste gast. Met Richard Plugge, manager communicatie van de Rabobankploeg met Iwan Spekenbrink manager van de Argos Shimano-ploeg. En Mark Miseris is er weer, een wielerspecialist van de Volkskrant. Wij doen normaal gesproken een uh, rondje. Uh, wat, is jullie, uh, wat, wat is jullie moment van de week? Dat slaan we vandaag even over. Oh, Jou, is toch echt... wel een moment. Ja, ik ben zo benieuwd <laughs> naar jouw moment van de week. Uh, waarschijnlijk allemaal de 4-1 overwinning van Nederland op Roemenië. Toch? Absoluut. Ja, precies. Komt. Heel eensgezind. Uh, dat slaan we dus over. We gaan het uh, meteen maar hebben, want we hebben alle tijd nodig over uh, de wielerwereld en wat er deze week is gebeurd. De Rabobank stopt met sponsoring. Dat mogen duidelijk zijn. Het kan u niet ontgaan zijn. De Rabobank stopt per 31 december met de sponsoring van de Rabo wielrenploeg. En voor ons maakt dit onderzoeksrapport van Uzada de spreekwoordelijke maat meer dan vol. Het is genoeg. Ik vind het wel begrijpelijk. Kijk, de geloofwaardigheid van, van, van de bank staat natuurlijk op het spel. We zijn niet meer overtuigd dat de internationale wielerwereld in staat is... om eigenstandig te, te komen tot een schone en eerlijke sport. We zijn net een, een compleet nieuwe weg ingeslagen... qua. Structuur en we zijn met heel veel jonge mannen denk ik op een hele goede manier bezig. Op, een, uh, op de manier zoals iedereen wil dat het gaat. De financiële middelen zijn in ieder geval om tenminste een jaar door te gaan. En we zullen ten alle tijde, ten alle tijde, uh, alle onze verplichtingen nakomen. Ik ben er in ieder geval gerust in dat ik, uh, dat ik gewoon uh, morgen weer kan, kan fietsen. Dat zeker. Maar, maar hoe en wat? Dat zei Marianne Vos, Richard Plugge, uh, manager communicatie van de Rauwe Bankploeg. Laten we even bij het begin beginnen. Wanneer wist jij... Dit zou wel eens helemaal fout kunnen gaan. Um, ja, ergens halverwege deze week. Toen we uh, een telefoontje kregen van... Uh, we moeten goed nadenken over uh, hoe we verder gaan. Van wie kreeg je dat telefoontje? Um, van uh, Harold Knebel? Dus uh, die, uh, we zijn samen naar uh, de Rabobank gegaan... en hebben daar samen uh, nagedacht over... Uh, uh, met de Rabobank, over uh, ja, hoe we dit uh, uh, voort kunnen zetten. Dan wel hoe we hier afscheid van kunnen nemen. op een goede manier. Ja, ja. want was dat nog een vraag deze week? Uh, toen niet meer. Nee. nee. Toen was het al duidelijk. Dus ja. er viel ook niet meer, laten we zeggen, te nee. onderhandelen. Nee, nee, nee, nee. Maar het was uh, kijken van hoe kun je op een, uh, nou wat ik zeg. Op een goede manier uh, hier uh, ja, afscheid van nemen en, en mee verder gaan. In ieder geval op een nette manier afscheid nemen van de mensen uh, die er zijn. Uh, op een nette afs uh, manier afscheid nemen van de ploeg. Uh, nou, daar hebben we over, uh, met elkaar over nagedacht. Ja. Ja. Hoe kwam die mededeling aan bij jullie? Uh, nou, bij mij, uh, als ik voor mezelf mag praten, uh, wel als, ja, als een, enerzijds een schok. Anderzijds uh, zie je het wel aankomen natuurlijk. Uh, want uh, ja, het was, zoals Brugging zegt, uh, uh, ja, onhoudbaar uh, wat er in de wielersport gebeurt. En uh, ja, ik denk dat je dit wel aan kon zien komen. Ja, Bert Brugging, lid van de raad van bestuur ja. van uh, Rabobank, ja. uh, noemt het een, een verziekte wereld. Ja, inderdaad, zo noemt hij het. Ja. Ja. Wisten jullie dat hij er al zo over dacht? Um, nou, nee, dat wist ik niet, nee. Dat wist ik niet, maar we wisten wel... Kijk, het USADA-rapport is voor iedereen in de wielerwereld natuurlijk een enorme knal geweest. Uh, vorige week woensdag. En het, het, ja, we hebben ook al gezegd als ploeg... het is zo'n wijdvertakt en, en uh, complex probleem. Dat, ja, daar, daar, dat, dat is enorm. Mm -hmm. En uh, ja, hij, hij hangt daar de kwalificatie voor ziekte aan. Wij zien, nog wel, wij zien juist hierin uh, als ploeg... Uh, uh, mogelijkheden om nu tot een, uh, tot een goede sport te komen. Dus wij hebben daar ook vertrouwen in. Uh, maar goed, dat er van alles aan de hand was en misschien wel is, dat is wel duidelijk. Maar konden jullie het tij nog keren? Hebben jullie het idee gehad dat je uh, die kans nog hebt We, gekregen van nee, de rabelbank? Nee, nee, nee. nee. nee, nee. Maar goed, dat lijkt me ook heel gek. Maar Als een Richard. bank dat besloten heeft, dan is dat natuurlijk... Uh, ja, dan is dat besloten en dan is het duidelijk. En dan is dat uh, voor ons om een oplossing te zoeken. Maar Richard, wie heeft dat. Uh, de Raad van Bestuur heeft dat uh, ja. een beslissing genomen... Mm -hmm. zonder overleg met jou of met Knebel of wat dan ook? Nee, ik zeg net, wij hebben wel overlegd. Uh, nee, want je zei al, dat toen was het een vet accomplice, zeg je ja. eigenlijk. Dus die ja. hebben daarvoor moeten ze overlegd hebben zonder jullie... Ja, maar dat is toch lijkt me logisch. Nee, dat vind ik niet. Als je niet. sponsoring ik wil, dat, ik wil, dat graag wil reten, Maar ik vind het niet logisch. Als je ja. zo'n zware beslissing... zou ik ook uit het veld graag inlichtingen willen ja. hebben, informatie. Nou, ja, er is natuurlijk continu overleg wel... over hoe het nu verder moet met sport en zo. Maar dat is niet gevraagd... vinden jullie dat we door moeten gaan? Kijk, wij zouden als, als ploeg altijd zeggen... ja, natuurlijk. Nee. Is zo simpel is het. Ja. Maar jullie kunnen toch een analyse voor ze geven? Zij zitten nee, toch in is de zeker, Dat is, dat is uh, niet van de afgelopen week... maar dat geven we continu, hè? We okay. geven continu uh, een analyse van wat er gebeurt en, uh, en hoe het ervoor staat. Maar die, die analyse sporten. is dan heel erg negatief geweest. Want zij komen nou ja, tot die we, conclusie. Ik denk dat wij allemaal concluderen dat de wielersport er op dit moment niet zo heel rooskleurig voor staat. Ja, maar dat is voor naar mij geen reden om ermee op te stappen, eigenlijk. Nou. Komen we zo bij. Uh, eerst nog even terug naar dat moment. Vorige week zaten we hier en toen was er ook een uh, verklaring hè, van, van, de Rabo -ploeg, van de Rabobank ploeg, Dat uh, um, nou ja, er... Uh, korte metten moest worden gemaakt met het verleden... en dat mm. we naar de toekomst moesten kijken. Ja. Um, ik denk dat jullie toen ook nog niet dachten... dan is dit een logische stap, want het is een totaal niet logische stap. Nee, maar Als ploeg uh, hebben wij vertrouwen in dat dit uh, uh, hoe het? een, een, een opschoningsklus uh, uh, te, teweeg brengt. Mm -hmm. um, dus als ploeg hebben wij wel het vertrouwen dat dit in de wielersport goed gaat komen. Daar, daar komt ook die verklaring vandaan. Uh, die uh, overigens donderdag al op de website stond. Uh -huh. En ook uit is gestuurd naar iedereen. En uh, nou ja, daar, daar komt dat vandaan. Ja. En daar komt dus niet het gevoel vandaan... van ah, we, we gaan er volgende week mee stoppen. Nee, natuurlijk niet. Maar wij zijn ook de ploeg. Wij, wij zitten in die wielrennerij. En wij weten... Uh, waar we mee bezig zijn als wielrennerij en welke kant het op gaat. En dat het nu zeker een goede kant op gaat. En dan denk ik dat iemand naast mij uh, dat kan bevestigen. Ivan Spekenbrink van Argo Shimano. Um, hoe, hoe, hoe kwam dit bericht bij jou aan? Ja, als een schok. En vooral, uh, kijk, de Rabobank was bijna een instituut in deze sport. Dus je kunt het haast niet meer voorstellen dat zo'n bedrijf uh, uit de sport gaat. En met name de motivatie erachter, wat we dus horen. Dat een, de kwalificatie die Brugging daaraan aan geeft. Um, ja, dat is, dat is geen reclame voor onze sport. Dus dat komt, dat komt als een schok aan. En we moeten ook reëel zijn. Uh, je kunt erover twisten, maar het zijn wel verstandige mensen daar. Dus op zijn minst moeten we even tien seconden rust houden... En, en goed nadenken, wat zeggen die mensen eigenlijk. En dat is ook... Uh, um, hoe ik erin sta, we moeten wel iets met deze boodschap gaan doen. Maar begrijp, begrijp jij het, na die tien seconden rust? Ja, kijk, er is, is niet een eenduidig antwoord. Hè? Maar ik, ik kan snappen dat zij op een gegeven moment... Uh, in een situatie komen dat de ploeg alle verantwoordelijkheid neemt. De ploeg heeft echt, die heeft echt een, een beleid ingezet... dat ze toekomstgericht uh, op een gezonde en verantwoorde manier uh, sport willen bedrijven... Um, maar goed, om dat succesvol te laten zijn... ben je ook uh, afhankelijk van externe factoren, van alles wat om je heen gebeurt. En daar heeft dus de, de Rabobank uh, niet alle vertrouwen in gehad. En ze zij zijn uh, enorm uh, gechoqueerd door het rapport dat naar buiten is gekomen. Hoe is dat bij jullie aangekomen, bij Argo Shimano? Ja, hetzelfde. Absoluut hetzelfde. Ik bedoel, als je ziet hoe daar, uh, hoe daar uh, ja, wat, van, wat, van, wat van praktijken daar geweest zijn... om eigenlijk vals te spelen... Ten koste van de rest, ten koste van ons, ten koste van andere mensen. En welke methoden daar gehanteerd zijn, ja, dat, dat is een schok. Dat lijkt me... Kijk, je vermoedt wel eens van dat er dingen gebeurd zijn. Je hoort geruchten het is, uh, het, het is een mondiale sport. Maar gek genoeg is het een heel klein maatschappijtje wat steeds over de hele wereld uh, gaat. Uh, dus je hoort dingen. Maar um, uh, ja, dat in, in deze omvang en met deze methoden, dat, uh, ja, dat is, dat is absoluut een schok. Hebben jullie contact gehad met de sponsor? Ja, en zeker ook, ook gisteren. En ik ben blij dat, uh, ik ben blij dat uh, onze sponsor ook direct uh, de steun aan de sport verklaard heeft. Um, alleen die hebben natuurlijk een ander traject gevolgd dan Rabobank. Rauwbank zit er veel, veel langer in. Um, ik, ik beschouw ons inmiddels ook als een topploeg, maar Rabobank is een absolute topploeg. En uh, dat moet je ook kunnen bewijzen in de sport. En dat is natuurlijk het perspectief wat zij, wat zij op een gegeven moment minder gezien hebben. Omdat je dus afhankelijk bent van die, van die externe factoren, van concurrenten, van een antidoping systeem. Uh, en ga zo maar door. Ehm... Um, onze sponsor heeft voor ze ingestapt zijn een grondig, grondig rapport gemaakt van wat is wielersport, wat zijn de mooie kanten. Ze zien het als een geweldig, geweldig instrument voor hun merk en voor hun activatie. Ze zien ook de, de, zwarte, de zwarte bladzijde van de sport. Ik bedoel, dat is ook gewoon besproken. En daarin vragen ze van ons maximale verantwoordelijkheid. Wat, wat nu ook Railbank doet. Dus zorg dat je in ieder geval zelf alles eraan doet om, om, om je team geloofwaardig op de weg uh, te zetten. En probeer het kleine steentje, het kleine beetje invloed wat je hebt uh, bij te dragen om de sport als geheel uh, uh, te verbeteren. Maar goed, ze hebben vertrouwen in de ploeg. En ze hebben vertrouwen erin uh, dat wij met kleine, met, uh, met kleine stapjes die sport kunnen, uh, kunnen uh, verbeteren. En wat nu hopelijk, hopelijk de situatie gaat zijn. Misschien is het rapport van USADA en met name de, de beslissing van Rabobank. maar ook de, de, um, uh, de motivatie die ze daarbij hebben gegeven. die twee dingen samen gaan, misschien toch die, die noodzakelijke schok zijn. om iets te kunnen werkstellen. Dat nu mensen denken: van ja, dit zijn verstandige mensen. Dit is een verstandig bedrijf. En als die dit zomaar die, die, die, die, die roepen niet zomaar iets dat dit misschien wel nodig is om kleine stapjes uh, uh, vooruit te zetten. Maar Richard, hadden had jullie niet liever gezien... dat ze dat vertrouwen in jullie nog hadden gehad? Ja, maar dat is ook wel uitgesproken. Alleen, uh, ze hebben ook uh, uitgesproken, de Rabobank... dat wij moeten acteren in een wereld uh, die zij dus fysiek noemen. En zij hebben geen vertrouwen meer erin... dat die wereld dat heel snel op gaat lossen. Nou, daar, dat kan ik wel begrijpen. Ja. Ze hebben wel vertrouwen in de eigen in, ploeg. In onze ploeg. En ook daar, uh, Baredo is donderdag nog naar buiten gekomen. Ja, ook daar, uh, je hebt geen garanties. Wij doen er alles aan binnen de ploeg. En je hebt geen garanties. Nou, het is een hele, heel lastig en complex probleem. Ja. Ja. Mark Miseris, vorige week uh, verliet jij ons met de woorden... Uh, waarschijnlijk uh, komt er nog wel iets groots naar boven. Ja, profetisch. Ik, uh, profetisch. heb hè. Ja. <laughs> uh, hoe, is, hoe is dit uh, bij jou aangekomen? Nou ja, euh, toch ook wel verrast. Um, ik kan me herinneren dat ik donderdag op de krant wegging... en uh, al een week aan één gesloten aan het werk was. Wat trouwens prima is hoor, want uh, ja. heb je tenminste wat te doen. <laughs> en dat ik toen zei van, uh, ik, ik ben morgen echt even vrij... als jullie het niet erg vinden. Uh, tenzij Rabobank bekend maakt dat ze ophouden met sponsoren. Maar dat was meer een, uh, een wits. En uh, ja, tot dus om negen uh, uur één uh, mijn telefoon een uh, piepje gaf... En, uh, en daar de mail binnenkwam uh, dat, we, uh, nou ja, dat het over was dat we geacht werden om om half elf uh, ons in Utrecht uh, te melden... op het hoofdkantoor om het nieuws uh, ja. te horen. Ja. Maar iets wat jij dus... Je zit er bovenop, wat jij ook niet verwacht had. Nee, moet ik wel zeggen dat ik uh, uh, uh, donderdag... Uh, ik kan niet zeggen met, met wie, dat klinkt heel kinderachtig... maar dat ik een, uh, een, een beetje een off-the-record gesprek met iemand had... en die zei van, nou, ik heb Helene Krielaert uh, gezien bij Nieuwsuur... dat uh, is de managersponsoring van Rabobank. Um, die zat daar volgens mij... Twee weken geleden of vorige Nee, de, de, de donderdag na ja. het EUSA-rapport. Uh, ja. ja, diezelfde dag. En dat hij ja. voor het eerst wel een soort van inkijkje gaf... van ja, het, het, het is niet allemaal meer in beton gegoten... Hè. Rabobank dat doorgaat met sponsoren. Waarbij er volgens mij toen nog helemaal geen sprake was... van het beëindigen van het contract. Nee, dat klopt. Maar dat je toen al wel voelde van ja, de, de twijfel is toegenomen. Wat natuurlijk ook logisch is, omdat als je er al zo lang in zit... Uh, maak je heel veel mee als sponsor. En het lijkt mij eerder dat de twijfel toeneemt... Uh, dan dat hij afneemt. Ja. Ton, even naar jou... Uh, wat was jouw reactie? Jouw eerste reactie? Nou, mijn eerste reactie was ook verschrikkelijk onverwacht. en Ik stond ervan te kijken, want verleden week hebben we het er nog over gehad... Hè, dat het mogelijk is. En toen, misschien herinnert je, dat Simon uh, Zwartkruis van de website... een berichtje uh, meenam. Ja. Dat is een kort berichtje, ik zal hem even voorlezen. De wielersport heeft enorm geleden... Tegelijkertijd heeft de sport ook een grote toekomst. De rabo Wielerploeg is ervan overtuigd dat de sport op de goede weg is. Nou, ik had uh, Krila het daarvoor gehoord. En toen, dit is volkomen het tegenovergestelde. En toen zei ik nogal schrap, ze gaan zeker door tot 2030. Ja, de nuance dus... is ten eerste staat er... Uh, uh, de wielersport heeft een enorm verleden. Uh, en ten tweede is de nuance wel dat dit van de wielerploeg komt. Ja. Dat staat er ook bij. Ja, maar, ja, maar die hebben, dat is wel een ja, andere partij nee, dan de Rabobank. Nee, maar dat begrijp Stel. ik ook wel. Het kan toch niet zo zijn als zoiets staat... en dagen op de website dat uh, dat niet doordringt tot de raad van bestuur... en dat het niet gecorrigeerd wordt. Dus zij wisten het er ook vanaf. Hey, ik begrijp ook wel dat het op de website van jullie stond. Hoe maar zij, je, zij de hebben de er ook verantwoordelijkheid voor het, wat er bij jullie op de website staat. Maar wat er staat, krijgen zij toch door? ja Nou, dus zij staan er kennelijk achter, want het is er niet meteen afgehaald. Nee, dat hoeft toch niet. De wielerploeg, nee. de wielerploeg zegt hier dat wij vertrouwen hebben in de toekomst. Ja, maar er zit toch een verbinding met de Rabobank, of niet? Dat is onze sponsor, ja, ja. dat klopt. V ja. Uh, maar die heeft wel hele grote verbindingen met uh, wielerploeg, want Harald Knebel is de setbaas uh, van de Rabobank. Maar de bank had toen al geen vertrouwen meer, Richard, in het wielrennen. Nee, dat, dat zeg ik niet. Nee, ik maar, zeg dat wij we, jullie wel, als ploeg maar had wel de vertrouwen de hadden. Had nee, moment dat nog al. staat ook op diezelfde dag. Die donderdag is er ook een bericht van de Rabobank uitgegaan. En ja. daar, daarin werd gezegd wat Helijn Grilaert uh, s'avonds ook heeft gezegd: ja. Dus, ja. twijfels. Ja, ja hey, oké. Okay, ja, maar... uh, wat ze zeiden uh, uh, geen overhaaste beslissingen. eerst eens even heel goed kijken wat dit rapport uh, tot gevolg heeft. Nou, en daar hebben ze een paar dagen over gedaan natuurlijk. Want het waren duizend. Uh, nee, dat weet je zelf. Ja. Jij bent zelf denk ik ook een paar nachten aan het doorhalen geweest om alles te lezen. En Berturing ja. dus, heeft het ook eerst helemaal moeten lezen voordat misschien zijn mening. Uh, precies. Of precies, de, de, de mening nou, van de, de het raad van het. bestuur. Maar goed, ja, dat precies. is wat we gisteren zeiden. Het rapport heeft ook. Even moeten indalen. En, ja, hè? nee, maar natuurlijk. Ik, ja, je hebt het zelf gelezen. Ik begon op woensdagavond. En uh, uh, pas uh, heel laat op die avond uh, las ik het zinnetje over Levi Leipheimer. Waar wij toch wel een probleempje mee hadden, zeg maar. Ja. Maar dat was al nadat ik, weet ik veel, hoeveel, uh, hoeveel zin uh, had gelezen... waar uh, de Rabobank geen enkele link had. Dus ja. Af, de, vind je dat een probleempje, Richard? Leipheimer? Dus is een renner die onder Ede verklaart dat uh, hij tussen 2002 nou, probleem, ja, en 2004... Ik bedoel, ik bedoel het een beetje schertsend. Nee, oké, okay, dat, dat, ja. dat vraag ik even... Om, nee, wel een gigantisch probleem. Ja, natuurlijk. Ja. Ja. Nou goed, ik hoorde je nu zeggen, maar dat, de, de, de, de verklaring van Rabobank... nadat uh, het, het statement van Leipheimer onder Ede uitkwam... Hè, waarin hij zei van ik heb EPO gebruikt tussen 2002 en 2004 bij Rabobank. Ik heb EPO gekocht van de ploegarts. Hij heeft me geholpen ja. met toedienen ervan. Ja. Dat is natuurlijk een bom. Dus, dus ja, het dat is wat RTN ooit uh, heeft verklaard. over, ja, Maar dat eraan. hebben we ook gelijk gezegd. Als het waar is wat hij zegt, dan is het een schande. Want het is tegen alle regels van onze ploeg. En van onze ploeg met de sponsor. in. Ja. Dus ja, dat is uh, ja, schande, bom. Uh, noem maar het dat, dat vonden jullie genoeg? Jullie, jullie hebben niet de behoefte gevoeld om daar dus verder onderzoek naar te doen? Nou, we hebben onderzoek gedaan. En de, ja, of tenminste, de Rabobank heeft onderzoek gedaan. Uh, met de commissie Vogelzang, waar je van alles van kunt vinden. Maar er zijn wel degelijk vragen gesteld. Alleen het antwoord was altijd... Nee. En dat blijkt ook uit het USA-rapport. He. Pas onder Ede, en die mogelijkheid hebben wij niet... pas onder Ede komt dit naar boven. De, dat ben ik met je eens. Maar de commissie Vogelsang nou, heeft nou, natuurlijk nee, geen onderzoek nou, naar, naar doping gedaan. He. Dat ging naar de nee, maar goed, er zijn, de ook andere, er zijn ook wel andere... wij laten verklaringen ondertekenen bij het, het signeren van een contract. Uh, enzovoort. Weet je, er zijn genoeg momenten dat het gevraagd wordt aan renners... en het antwoord is nee. Dat kan ik op een briefje geven. Nee, nee, nee. Dus ja, en het, het, het lastige voor een bank en voor een ploeg als, als het onze is, en, en voor Argos net zo goed, is dat wij geen juridische middelen hebben om, uh, om dingen af te dwingen. Wij nee. kunnen niet zeggen, onder Ede moet je nu verklaren. In Nederland is doping niet uh, strafbaar. Hè? Nee, maar, in maar België goed. Wel, trouwens, maar. maar goed, er is al in die jaren wat gebeurd natuurlijk. En Rabo heeft ook in 2010 het contract verlengd tot 2016, terwijl ze toch al vermoedels, wat jij zegt geen zekerheden, maar vermoedens hadden. Waarom gaan ze dan zo lang het contract verlengen? Nou ja, vermoedens, ja. Uh, Iwan wil heel graag wat zeggen, <laughs> geloof ik. Ja, ik, ik. Zoals ik het ook zie, als je... Uh, kijk, je moet, moet de Raalbank ook zien hoe die zich in de tijd ontwikkeld heeft. Hè. En na 2007 is daar natuurlijk veel veranderd, op de, toekomst, uh, op de toekomst gericht. Er zijn allerlei nieuwe mensen daar aan het roer gekomen... Uh, die, die, die gaan werken aan een, uh, aan een schone aan een schone, geloofwaardige sport. Dan komt er iets naar boven uit het verleden. Uh, geen één van de nieuwe mensen heeft met die renner uh, gewerkt. Daar wil ik ze niet mee, uh, niet mee vrijpleiten. Maar ze hebben al de, de verantwoordelijkheid genomen om... Uh, het roer te gaan, te gaan omgooien. En, en de verklaring van de sponsor is ook niet het Lipheimer het uh, issue is... maar meer de manier uh, dat zij geloven dat de externe factoren... dat daardoor de ploeg niet meer uh, optimaal kan presteren in, in het huidige wielrennen. Ja, daar ja. wil ik even naartoe. Want de bank richt zich inderdaad op bijvoorbeeld de UCI... Hè, en op, op corrupte dopingcontroleurs bijvoorbeeld. Dus uh -huh. de wereld is verziekt. Maar uh, de bank kijkt natuurlijk ook wel naar de ploeg zelf. En inderdaad naar namen als Baredo. Maar ook of komt dan ineens weer naar boven in, ja, dat was in de ook een, dat, was ook, dat was ook na het besluit, hè? Ja. ja. ja. Uh, um, maar bijvoorbeeld ook de zaak Rasmussen heeft gespeeld. Er zijn natuurlijk heel veel, uh, toch ook wel een soort aanknopingspunten... waardoor uh, de bank zou kunnen denken, wij leiden nu imago-schade... Dat zou kunnen, maar dat moet je toch echt aan de bank vragen, denk ja. ik. En uh, uh, weet je, kijk, de, de hele optelsom, ja, de, uh, Bert Brugging heeft het ook heel duidelijk gezegd. Het Usada-rapport was een, was al een druppel. Ja. Waarmee het, maar ja. wordt gezegd uh, dat die Emmer al uh, Emmer al behoorlijk vol uh, gelopen was. Maar hebben zij uh, tegen jullie gezegd, <kwijnt> hebben zij het bij jullie ook alleen maar gehad over het totaalplaatje van de wielerwereld? Ja. Ja, precies zoals hij het gisteren zei. Hij kan bijna, kan bijna niet beter worden dan hoe hij het zei. ja, ja. Um. vind ik toch vreemd, hoor. Ik, ik, ik zit me nu een klein beetje op te winden. Um, kijk, dat, dat die wielenwereld verziekt is, dat weten we. Dat, dat gaan we volgens mij ook allemaal onderschrijven hier aan tafel. Want we weten er allemaal wel een beetje wat of, of veel vanaf. Nou, maar wat weet jij dan? Dat wielerwereld nee, verziekt maar is? Wat wist jij voor het USA-rapport? Nou, dat er uh, in Italië een dopingonderzoek was... dat de operatie Puerto opbegaat... Ja, op maar gaat, wat dat... wist je? Dat, was het verziekt? Of was er een onderzoek gaande en waren daar al uitkomsten uit? Uh, nee, maar we hebben een hele hoop aparte gevallen gehad. We moeten ook niet vergeten dat Frank Sleck bijvoorbeeld... nog positief uh, heeft getest in de mm -hmm. Tour van dit jaar... Ja. Allemaal aparte gevallen. Nou, Operation Puerto, daar wisten we wel iets vanaf. Dat is daarna in Spanje onder het tapijt geschoven. Mm -hmm. uh, we weten dat we een, een wielerunie hebben... die niet in staat is om deze sport op een capabele manier te leiden. De UCI. De UCI, die aanklager ja. is, die dopingjager en rechter tegelijk is. Die zoveel pet op heeft dat ze volgens mij zelf ook niet meer weten... welke ze dragen. <lacht> ze moeten bukken als ze er binnenkomen. <lacht> <lacht> Mooi gezegd. Uh, dus dat, dat wisten we al wel. Kijk, en natuurlijk... Dat uzade rapport de, de term bom valt hier heel vaak. Dat is inderdaad, zoals Brugink het zei, de druppel, uh, de, de, de, de finale slag. Uh, kennelijk om dan niet meer door te gaan met wielrennen. Maar wat ik een beetje mis in, in die verklaring van Brugink... is uh, de problemen die in de eigen ploeg hebben gespeeld. Kijk, Baredo en, en Menchoff, misschien spelen die geen rol... want die vallen daarna, daarna he. de, de, het besluit is... Nou, Baredo dinsdag... valt nu... Valt nu, maar het besluit is dinsdag genomen. Ja, maar we wisten al een tijdje dat Baredo uh, speelde. Ja. Hè? Dat ja. hebben we bekendgemaakt ergens in... Uh, Zeker, het... en hij is op non-actief uh, gesteld duur ja, Dus precies. dat is ook uh, uh, opgelost, denk ik. Um, nou, maar, nee, maar goed. Ja. Ja, hij is nu geschorst en daarna verdwijnt hij, want zijn contract loopt af. Maar <kuggen> ja. dat is ook inderdaad een pijnlijk geval natuurlijk. Um, nou, maar, vooral pijnlijk, omdat het uh, een geval is waarbij je bij de poort uh, allerlei screening doet. Inderdaad, ook samen met de UCI uh, overleg hebt. Uh, je, je bekijkt zijn bloedwaarden en uiteindelijk word je geconfronteerd met een lijst waarop die bovenaan staat. Ja. En vervolgens word je al een jaar later geconfronteerd met bloedwaarden die niet kloppen. Ja, omdat je, en, uh, en dat geeft maar aan hoe ingewikkeld, en wat, uh, wat Ivan ook zegt... hoe ingewikkeld het is om het in deze wereld goed te doen. En wat jij zelf ook zegt, een UCI die klaarblijkelijk hier misschien wel... Ja, waarom, ze, waarom leggen ze geen enorme drempel voor zijn komst naar onze ploeg? Ja, want je, jullie hebben Baredo aangetrokken. Uh, in nadat In uh, ja. ja, Nadat je bij Quickstep bij zijn vorige ploeg een verklaring van goed gedrag hebt gekregen. Ja, precies. Uh, de, de verzekering van hemzelf ook dat er uh, niks met, uh, met zijn bloed of met doping aan de hand was. Ja. En, dan Klopt, dus... en, en ook dat weer. We hebben een... En hij is nog niet, uh, hij is niet schuldig bevonden hè, op dit moment. Nee. Nog. Maar we hebben ook aan hem nog uit, uitdrukkelijk gevraagd. Hier heb je een verklaring. Wil je deze ondertekenen? Antwoord was ja. ja dus er gedaan. staat iemand gewoon recht in je gezicht te liggen. Dat weten we niet, want hij is nog steeds niet schuldig bevonden. Alhoewel alle uh, aanwijzingen wel die richting op gaan, ja. Maar inderdaad, je hebt dus een verklaring. En daarom, hè, Verkanselij doet dat nu. Uh, die, die komt daarmee. Die gaat mensen verklaringen laten ondertekenen. UCI, UCI heeft dat zelf nog gedaan. Hè, op straffen van een, een jaarsalaris. naar. Nou, ja, komt daar nu bij ook mee. Uh, um... Dat zal tijd worden ook bij Verkanselij. Want die hebben natuurlijk ook. Die zijn uh, in de jaren dat ze uh, nou ja, goed bezig waren. Zijn ze, zijn ze veranderd in een ploeg die ineens Rico wilde binnenhalen. Die Mosquera uh, heeft binnengehaald. Allemaal renners met een besmet verleden. Rico, die notabene door Quickstep aan de poort, is geweigerd. En dan durf ik wel te beweren dat als Patrick Lefebvre je weigert aan de poort... vul maar in. Dat gaan maar we dat straks doen, want het is uh, inmiddels... ik weet niet hoe dat kan, maar het is inmiddels uh, bijna vijf uur. Um, we gaan straks natuurlijk uitgebreid hier verder... en dan wil ik ook van Ivan Spekenbrink van Argo Shimano horen... hoe je nou die renner screent. Hoe weet je nou zeker, of weet je dat dus nooit zeker... dat iemand uh, clean is...